Handeling van de begroting 2016 in november: dat dat aanstaande is, ja. Dank u wel. Andere vragen ter verduidelijking, meneer Kroonsberg. Ja, voorzitter, uh, het lijkt me nogal veel. En ik ben dan uh, erg benieuwd wat, wat de, de, de, de mening van het college en de wethouder is. Dank u wel. Meneer Kroonsberg, sch, sch, sch, sch, meneer Kroonsberg, mag ik u dan vragen wat u veel vindt? Een uitbreiding en ten tweede denk ik dat we er in de fractie... ...zeer zeker nog eens een keer uitgebreid naar zouden moeten gaan kijken. Dus maar meneer Kroonsberg... Wellicht later, meneer Kroonsberg, denk ik. Maar ik wil de wethouder horen. Maar meneer Kroonsberg, u weet het toch al een jaar en drie maanden? Ja, wat is uw vraag? Even tot het winterparkeren. Ja, gaat... Dat is uw goed recht. Goed. Andere maar u neemt vanavond, u, u denkt zich te beperken tot winterparkeren... maar u neemt vanavond wel een besluit over de hele parkeerverordening... en de parkeerbelastingverordening. We hebben het eerder over gehad en ik ben dus echt uh, van mening... dat ik nu de wethouder wil horen op dit punt. Want het is nogal wat wat er staat... Er staat helemaal niet veel. Mevrouw Van der Veld, mevrouw Van der Veld, we stoppen deze discussie. Mevrouw Geurensson en daarna meneer Tone en daarna meneer Veldwits. Mevrouw Geurensson. Dank u voorzitter. Niet uh, zeg maar voor verduidelijking uh, voor de motie, maar toch ja. uh, gewoon vanuit uh, uh, eerste termijn. En mevrouw Van der Veld gaf net al een aardig punt, bracht ze in. Het parkeerbeleid was, of tenminste de, het was bevroren. We zouden niets meer doen totdat dit stuk voor zou liggen. We krijgen dan toch bij de stukken een aantal zogeheten technische aanpassingen. Vanavond krijgen we er ook nog twee. En een aantal van de technische aanpassingen zijn geen technische aanpassingen. Dat is namelijk een beleidswijziging. Wij schaffen namelijk het betaald parkeren, onder andere bij de, kerk, de gereformeerde kerk, in de, bij de Emmerweg schaffen we af. Om reden dat de school die daar weg is, er dus weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat is geen technische aanpassing, dat is een beleidswijziging. In het verleden is het duidelijk gesteld waarom wij dat soort veldjes in buurten willen faciliteren. Toch wordt dat er gewoon ingefietst, terwijl het onderwerp dus winterparkeren zou moeten zijn. Het lijkt dus toch dat het winterparkeren iets breder is dan alleen het winterparkeren. Want het gaat namelijk ook over het zomerparkeren. Want voorzitter, wij gaan vier maanden de prijs verlagen in Zandvoort... En hoe doen we dat? Wij gaan niet kijken naar de kosten, hoe brengen we die terug? Onderdeel van de motie, zoals die het amendement, zoals in de tijd was ingebracht, ga ook eens kijken hoe je de kosten terug gaat dringen. Nee, wij doen het door het verhogen van de parkeertarieven in de zomer. Nou is de zomer iets langer dan de winter, want de zomer duurt acht maanden. Dus in acht maanden gaan we verhogen om het voor vier maanden te verlagen. Voorzitter, dat impliceert dat wij gedurende acht maanden hordes toeristen hier naar Zandvoort hebben die het allemaal op kunnen brengen en die dus wel degelijk wat meer mogen betalen om te zorgen dat we in de wintermaanden de mensen die de parkeertarief niet op kunnen brengen wel naar Zandvoort komen. Met het mogelijke gevolg dat in de zomer toeristen gaan wij wegblijven omdat de parkeertarieven in de zomer hier weer behoorlijk verhoogd worden. Zal voorzitter, het mogen duidelijk zijn: de VVD is, was en blijft tegen op dit onderdeel. Dank u wel, mevrouw Curanson, van Ritonen. Ja, voorzitter. Ik wilde niks zeggen over het onderwerp zelf, het agendapunt, omdat wij, en dan heb ik het over Sociaal zond in de Partij van de Arbeid, achter dat voorstel staan. Maar wel iets over de motie die mevrouw Van der Veld indient. Want ik vraag me af waarom GBZ nou het nieuwe parkeerbeleid een jaar wil uitstellen. Er staat namelijk in de bestuursagenda van het college. Invoer nieuw parkeerbeleid 2015. Ik heb geen inzicht uh, daar op dit moment in. Ik geloof u meteen. U heeft een zich, Dus u zal daar volkomen gelijk in hebben. 2015 duurt nog drie maanden. Ik heb nog geen enkel voorstel gezien. Nog niet eens een voorzetje. Nee, ik, en toen dacht ik, laat ik nou zo'n voorzetje nee, geven. Nee, ik heb het, ik heb het ook nog niet gezien. Maar ik, maar ik nee, dacht van, ik ken die, die ja, bestuursagenda nog. Dus ik kom daar graag van de portefeuillehouder, ja. of we dat in november of in december in de Nou, als, als de portefeuillehouder zegt dat hij er uh, al werk aan mee gaat maken en, en er een start aan gaat geven, dan ja, graag. We gaan dit gezellig ja, onderwerp beëindigen. Meneer Veldwitsch. Ja, dank u wel, voorzitter. <coughs> Mevrouw Van der Veld had het over, ze kon niks terugvinden over de parkeergarage. In de noten van de winterparkeren staat dat voor parkeerterrein de Zuid en parkeergarage Centrum. Geldt nu een lager uurtarief dan op straat. Tijdens het winterparkeren wordt uitgegaan van een gelijk tarief in, in heel Zandvoort. Dus ook voor de parkeergarage en de Zuid. Dus het staat er wel degelijk. Ben ik blij dat er nog een raadslid goed leest? En verder wil ik uh, eigenlijk ook zeggen dat het uh, hele stuk het winterparkeren. dat wordt helemaal ondersteund uh, door de Oude Partij Zandvoort. En ja, de tarieven. Uh, in Haal betaal je in de parkeergarage 3,20 euro 20 per uur. Dus. Maar het is 2,50 uh, dan, 30 cent hoger dan in de winter. Dank u. Dank u wel, meneer Veldwits. Ik kijk nog even rond. Mevrouw van der Plas. Dank u, voorzitter. Um, nou, in de opdracht van de Raad ligt er nu het voorstel voor winterparkeren tegen later tarief. We kunnen niet anders dan nogmaals zeggen dat we het echt een goed initiatief uh, voorstel vinden... vanwege een goede financiële dekking. Um, en we zijn ook blij dat het uh, parkeren in het centrum uh, is meegenomen... We benadrukken ook nog dat het een proef is. Dus we kunnen ook later nog evalueren. En wat betreft de motie van GBZ... Ja, ook D66 wil zich op dit moment beperken tot het winterparkeren. En wat er in het coalitieakkoord staat... daar zijn, we, zijn wij het ook nog steeds mee eens. Maar voor 2016 is dat wellicht te veel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. U wilt nog een... Korte reactie, mevrouw Van der Veld. Uh, nou, een korte reactie niet echt. Maar door alle gedoe ben ik helemaal vergeten om uh, te melden hoe gemeente Belang is antwoord. Over het uh, algehele voorstel denkt. Huh. Dus <laughs> wil ik wilde het eigenlijk even meegeven. Uh, wij zitten in een raadpakket. Wij zijn namelijk hartstikke voor het winterparkeren. Sterker, we hadden zelfs liever gezien dat uh, de, de, de mooie op maat gemaakte hoesen... weer over de parkeerautomaten, over de boulevard gingen... zodat dat totaal niet betaald hoefde te worden... dat er een lager tarief zou heersen hier in het centrum. De verhoging in de zomer, die zien wij ook niet zitten. Het is uh, best wel een, een bedrag wat er tegenwoordig betaald moet worden in Zandvoort. En uh, we moeten ons afvragen of we daar ons niet een beetje mee uit de markt gaan zetten... Uh, aan de andere kant, ik ben afgelopen week ben ik in Berlijn geweest... toen moest ik 20 euro per dag betalen voor parkeren. Heb ik ook maar gedaan. Dus het is wel een beetje discutabel altijd. Alleen uh, gezien de, de tarieven met andere ja, badplaatsen... gezien de tarieven met andere badplaatsen... Uh, denk ik dat Zandvoort het heel verstandig aan doet... om het tarief naar beneden te brengen, ook in de zomer. En het maximale tarief valt hem wel mee... Maar ik denk straks 2,50 euro hier in de Haltestraat aan de meter. Om even een boodschapje te doen. Dat wordt best wel een bedrag. Dus uh, ja, we zitten gewoon met een, een, een rare ja, een raar iets. Waar, wij kunnen niet anders dan uh, tegenstemmen. Niet omdat we niet voor het winterparkeren zijn. Maar puur omdat we daarmee uh, dit parkeerbeleid zullen omarmen. En helaas, dat kunnen wij niet. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Kroensberg, kort. Ja, zeker, voorzitter. Allereerst dank aan mevrouw van der Veld voor haar oplettendheid en inbreng. En jammer dat dat niet resulteert in een positieve ondersteuning direct als dit in stemming komt. Maar dan de korte. Het CDA beschouwt en waardeert deze nota als een belangrijke kwaliteitsbijdrage aan de veelheid en het gevarieerde toeristisch aanbod dat Zandvoort en directe omgeving te bieden. Hebben of heb, heeft. Als deze parkeervoorstellen gaan leiden tot de verhoogde toestroom jaar rond, dan is dat weer een goede stap in de richting. Dank u wel. College, je hebt behoefte aan een reactie. Meneer Kruijper. Zeker, ik zal het proberen kort te houden. Want u heeft een hele hoop zaken onderling in debat, denk ik al, bij elkaar neergelegd en vervolgens ook weer legd. Even een punt waar het gaat over de tariefdifferentiatie, waar ik net over hoor. Ik breng u in herinnering, ik ben niet zomaar op pad gegaan. U heeft, uh, vorig jaar november heeft u uh, in deze raad uh, breed een motie aangenomen. En daar staat ook een duidelijke opdracht in uh, aan het college om um, via tariefdifferentiatie uh, het terugdringen van kosten of het opvoeren van de baten uh, uh, winterparkeren mogelijk te maken als een marketinginstrument. Waarbij volgens de 1 miljoen euro een exploitatieopbrengst dient te worden gehaald. Dat maakt dat ik natuurlijk met handen en voeten gebonden ben. Ik heb ook in het voorstel uitgebreid uitgelegd wat voor varianten daar dan vervolgens bij denkbaar zijn. Er is een keuze gemaakt. Ik heb in de commissie begrepen dat die keuze vrij breed in uw raad ook gesteund wordt. En ik zou willen vragen aan die partijen die zeggen we stemmen tegen. Want we zijn voor het verhogen van het zomertarief. Komt u dan met alternatieve dekkingsvoorstellen? Want de realiteit is, zoals het nu in de motie staat, kan ik niet anders dan op deze manier de motie zelf volgen en die vervolgens uitvoeren. Uh, dus dat voor zover het, de tariefendiscussie. Uh, nog even een opmerking uh, die mevrouw Keurlsen maakt. Van ja, hier wordt toch ook, uh, er wordt gezegd, er worden alleen maar technische dingen worden er, uh, in de noten veranderd. Maar ik zie tussen de regels door beleidswijzigingen. Ik wijs erop dat uh, het uh, vervallen uh, van uh, het parkeerveldje aan de Emmaweg. Dat dat keurig in de medeling aan de raad ook uh, gemeld is. En ook de reden die daarbij hoort, namelijk dat toen de school vertrok. Uh, het doel van het parkeerveldje uh, daarmee uh, kwam te vervallen. Maar dat is dus wel iets waar u vervolgens ook iets van kunt vinden. Uh, dat mogen duidelijk zijn, want het is ook uh, gemeld. De overgewijzigingen zijn wel uh, hoofdzakelijk technisch van aard. En voor zover de vraag die gesteld wordt uh, waar het om de motie gaat uh, van GBZ... Ja, dat is toch ook een hele aardige. Want uh, ik kan me herinneren toen we vorig jaar de, de motie van het winterparkeren hier behandelden. Dat uh, ik dacht ook vanuit de GBZ tegen mij werd gezegd. Eén ding, uh, u gaat alleen met winterparkeren aan de slag. De rest van het onderwerp hebben wij als raad bevroren. Gaat u ook echt niet mee aan de slag. En ik lees uh, dat u nu eigenlijk oproept om daar wel degelijk op korte termijn mee aan de slag te gaan. Um, u kent de uh, bekende discussie uh, rondom capaciteit, planningsissues. Uh, dit zijn gigantische uh, dossiers... ...in termen van ambtelijke capaciteit. Uh, capaciteit die er eigenlijk niet is. Ik heb nu met veel pijn en moeite dit naar voren weten te halen. We hebben vorig jaar in de commissievergadering ook aangegeven... ten koste van andere zaken. En, en als uw raad besluit dat wij als college daar vervolgens nu toch mee aan de slag moeten... Uh, ...ik kan me herinneren in het... Uh, ...en daar moet u als raad ook nog maar eens over in gesprek... ...in de motie die vorig jaar uh, is ingediend, uh, ingediend werd ook gesproken... ...over een, uh, een totaalplan dat er zou moeten komen... Wat wij nu als college hebben gezegd is, we gaan eerst het winterparkeren evalueren. Want de raad heeft de overige uh, parkeerdiscussie letterlijk een aantal jaren geleden bevroren. Wij voeren die motie winterparkeren uit. Die willen we ook volgend jaar evalueren. Dat willen we volgens ook beoordelen of het het beoogde effect heeft. Met andere woorden, of het ook voor de ondernemers en uh, ook voor ons allen datgene oplevert... waarvan we hopen ondernemers uh, hopelijk meer bezoekers in de winterperiode... en voor de gemeente toch ook nog, getuig wat ik net zei, een sluitende begroting... Um, om vervolgens te kijken hoe gaan we verder. Maar bij mij in het achterhoofd klinkt nog wel na de opmerking... u gaat hier niet mee aan de slag. Het is aan u om te beoordelen of het wel moet gebeuren. Maar wij zullen niet uh, uh, zomaar nu daarvoor de capaciteit kunnen vrijmaken... Uh, zonder dat er dekking voor is. Wel zullen we in de begroting die u inmiddels in concept uh, heeft gehad... zult u ook terugzien dat de, de evaluatie en het vervolg op het fiscaal parkeren... dat we daar wel volgend jaar mee aan de slag willen. Meneer De Portevaille, er is een korte interruptie van meneer Toon... Ja voorzitter, um, klopt het dat wij de voorjaarsnood hebben vastgesteld? Laat ik aan de portefeuille houden. Ja, klopt hoe zou mijn me aanstelling het... met het Klopt het ja. dat wij de voorjaarsnood hebben vastgesteld? Klopt het dat de voorjaarsnood is vastgesteld door de raad? Ik ja, dan... hopen dat dat klopt, ja. En klopt het dan dat daarbij ook de bestuursagenda is vastgesteld... die het college heeft geproduceerd? En klopt het dan ook dat op bladzijde 42... ...van de voorjaarsnood als staat... Uh, ...invoering nieuw parkeerbeleid 2015. 20 parkeer. 20 parkeer. Programma 3, toerisme en economie... ...voorheen programma 4. De portefeuillehouder heeft het woord. Nou meneer Tonen, uh, u citeert volgens mij uit een stuk... ...dat is vastgesteld, dus uw vraag... ...klopt het dat, antwoord ja. Ik lees overigens welk concept, bestuursagenda... Um, en we hebben natuurlijk met elkaar wel uitgebreid in die periode ook gediscussieerd... over de vraag uh, wat verstaan we onder uh, uh, zeg maar, totaalplan versus opnieuw naar het parkeren uh, als uh, thema kijken. En u heeft mij toe meegegeven, u gaat eerst kijken naar het winterparkeren. Dat is wat we ambtelijk hebben ingepland. Uh, en als u nu zegt dat het anders moet, dan kan dat. Maar dan zullen wij dus wel helemaal opnieuw uh, naar de planning moeten kijken. Voor nu is het Ik onderwerp er. aan okay. u. Voorzitter, Voorzitter. Voorzitter kijk... Vorig jaar november is, uh, is die motie aangenomen. Het heeft gaan ga bezig met 20 de twintig Dat heeft u gedaan, waarvoor complimenten. Vervolgens heeft u zelf een voorjaarsnoten geschreven. Dus nadat die motie is aangenomen, heeft u zelf een voorjaarsnoten geschreven. Niet met een, bestuur, ja, misschien met een concept, bestuursagenda, omdat die nog niet door de raad is vastgesteld. Alhoewel het uw bestuursagenda is, denk ik dan maar. Maar die is in ieder geval vastgesteld door de raad. Ik heb u nog geen één keer horen zeggen, sinds die tijd, van... Hey, Verhip, die agenda is vastgesteld, maar ik ga die deadline ga ik nooit halen. Vandaar ook dat mijn verbazing over mevrouw van der Velter een motie... want ik zeg van, waarom moeten we achteruit in de tijd? Het komt in november of december wel. De punt is helder, meneer houden Port de Ja, we zitten elkaar nu een beetje vliegen af te vangen. Wat daar wat daar staat, en ik nogmaals, ik breng u in herinnering de discussie die we bij de behandeling van de motie in november hebben gehad, daar is door de raad heel duidelijk gezegd, u gaat eerst aan de slag met winterparkeren dat is ook wat er bedoeld wordt in de voorjaarsnoten, want daar was ook geen capaciteit voor op dat moment, daar heb ik ook op gewezen dat moeten we ertussen doordoen voor de duidelijkheid, parkeren is een buitengewoon gevoelig dossier in Zandvoort, daar vinden we van alles van, en om dat goed te doen, om dat te doen op een manier waarop de bevolking betrokken is, om de Lappendeken aan tariefgebieden die we nu hebben, et cetera. Al die dingen waarvan we zeggen, eigenlijk is het niet ideaal, dan moeten we nog een keer naar kijken om dat goed te doen. Daar heb ik een hoop capaciteit voor nodig om dat goed te doen. Dat, maar ik, maar, ik, maar ik, ik geef nu de uitleg... Ik, ik geef nu de uitleg wat we bedoelden in de voorjaarsnoten. Namelijk gaan we het winterparkeren aan de slag. Ik, ik gaf net ook al aan, voor 2016 hebben we in ieder geval waar het gaat om het winterparkeren, de evaluatie en het doordenken over wat het betekent. Uh, ...in de uh, uh, beleidsagenda uh, staan... ...dat zit ook in de capaciteit ...maar het totaalplan fiscaal parkeren... zeker, CQ, het totaalplan parkeren in Zandvoort... ...waar het ook de PAP en de Belgebieden betreft... ...daar heb ik nu geen capaciteit voor. Goed. We gaan niet discussiëren met het college. Heeft u ook nog een korte interruptie, mevrouw Burelsson? Ja, vraag... voorzitter, die had ik al een tijdje. Want ik ja. hoor namelijk de, de wethouder een aantal keer het woord uh, ambtelijke capaciteit in zijn mond nemen. En het feit ook dat hij daar dus uh, op dit moment uh, niet voldoende mens voor heeft om uh, te realiseren. Maar het staat een beetje haaks op zijn opmerking bij een vorig agendapunt als het ging om het burgerinitiatief. Dan moesten we dat allemaal niet zo zwaar zien. Dus mijn vraag aan de wethouder is concreet, zou het hem helpen als wij dit uh, plan dan gieten in een burgerinitiatief? Meneer Kuijters. Ja, ik zou dan eerst uit mijn functie moeten stappen en volgens als burger iets moeten gaan doen, volgens mij, volgens het Burgerinitiatief. Maar het antwoord is nee. En uh, u stelt de zaken, denk ik, ook iets te simpel voor. Uh, het parkeerdossier zelf vraagt om een ander soort capaciteit dan wanneer een burgerinitiatief uh, indient. Goed. Mevrouw van der Veld had de vinger opgestoken nog. Ja, voor, ja. voorzitter, al nee, nee, nee, oh. enige tijd geleden. Rav van der Velde <laughs> um, nog. Ja, ik, ik, ik, ik hoorde de wethouder een aantal keren herhalen... Van, uh, dat, dat GbZ toen aangegeven heeft van... nee, het gaat alleen om het wind te parkeren. En uh, helaas, dat was toen ook weer een textueel foutje... wat uh, naar voren is gekomen... en die wij er hebben uit willen filteren... omdat inderdaad de intentie van deze bijna gehele raad destijds was... om alleen naar het wind te parkeren te kijken. Niet vermoedigde... Dat dat in november een besluit genomen wordt, en dat we in se september er pas over gaan praten. Dus uh, dat, dat is een, een ding wat ik u dan toch wil meegeven. Het ging alleen om dat wind te parkeren. En daar heb ik u toen ook op gewezen. En dat was wat ik al zei: weer zo'n textueel dingetje. En uh, ja, ik vind het jammer dat u dan uh, eigenlijk iets herhaalt een aantal keren, op iets wat wij destijds gezegd hebben terwijl wij alleen toen ook al geprobeerd hebben om het college te helpen. Dank u wel. Korte interruptie nog, meneer Kramer. Ja, voorzitter. Voordat u in tweede termijn het woord krijgt. Hè? Ja. Voorzitter, ik heb uh, in het vorige agendapunt concreet een voorstel naar voren gebracht... over een wijziging van een parkeerverordening. Toen was het geen probleem. En nu hoor ik de wethouders zeggen dat het van een hele andere orde is... Dus ik zou graag willen weten wat dan het probleem is. Wanneer nu een burgerinitiatief wordt ingediend voor het wijzigen van een parkeerverordening. Uh, of dat dan wel of niet behandeld kan worden. Meneer Ja, Volgens mij kunnen we heel lang hierover doorpraten. Maar de realiteit is volgens mij dat als wij nu zelf het bestaande parkeerbeleid in Zandvoort helemaal opnieuw onder de loep willen gaan nemen. En we hebben het hier over een dossier dat al vele jaren onderwerp van debat is in deze raad waar ook al vele voorstellen in het verleden voor zijn gedaan... waar uiteindelijk een aantal jaren geleden door de Raad zich bevrie, bevriezen op het punt waar we nu staan... Eh, dat dat een hoop capaciteit vraagt. En dat u nu volgens het voorbeeld gebruikt... een burger wil het hele parkeerbeleid gaan aanpassen... Eh, en daar moet dan vervolgens dezelfde capaciteit bij als wanneer wij dat ambtelijk zeg maar, zouden neerzetten. Eh, ik, ik, ik, dat is een realiteit die ik niet zomaar eh, kan zien... Ja. Voorzitter, als u mij als u wethouder... Net dus een, een verkeerde informatie gegeven... ...want ik heb concreet net het voorbeeld gegeven... ...van het wijzigen van een parkeerverordening... ...zei dat het geen issue was... ...en nu is het in één keer wel een issue... ...dus ik vind dat u de, de raad al verkeerd heeft voorgelicht. Nee, het spijt me verschrikkelijk... ...maar da daar heb ik de raad echt niet verkeerd mee voorgelicht. U Voorzitter, bent, bent er... daar... ...dan gaan we het zien... ...dan gaan we 100 handtekeningen verzamelen... ...voor het wijzigen van de verordening. Mag ik? We gaan niet discussiëren met het college. Uh, het is een... Tweede termijn uh, is het wethouder heeft, meneer Kuipers, u heeft uw betoog in eerste termijn afgerond. Ik dacht dat ik, uh, ja, dat ja? was mijn beeld ook. Tweede termijn de raad, meneer Kroodsberg. Ja voorzitter, uh, ik ga toch de wethouder een compliment uh, maken, want hij geeft klip en klaar aan wat dit betekent als hij in zou gaan op de kritische noten... die ter rechterzijde zijn ge gemaakt. Dat zou betekenen dat de totale organisatie... in een enorme splagaat terecht zou komen. En ik dank de wethouder voor zijn realistische toelichting... waar het gaat om een feit waarin je misschien moet zeggen... mea culpa, dat hebben we over het hoofd gezien... textueel of wat dan ook. Maar de realiteit is dat we het bij het winterparkeren... sec moeten houden... En dat is op een uitstekende wijze is dat handen en voeten gegeven. Ik vind dat de kasters nu te ver gaan. Meneer Sandberg. Voorzitter, allereerst de opmerking met betrekking tot uh, burgerinitiatief, want het werd er even bijgehaald. Uh, en, uh, in het reglement uh, staat dat een uh, burgerinitiatief uh, over een bepaald onderwerp uh, pas uh, na twee jaar kan worden ingediend. Volgens mij hebben wij daar vorig jaar over gesproken... dus het is op dit moment niet aan de orde. Dan uh, met betrekking tot ja, ja. Uh, het winterparkeren, voorzitter... en het is misschien wel uh, aardig om, om dat even naar voren te brengen... en ook de mensen die uh, eigenlijk wat uh, uh, negatief tegenover dit voorstel staan... is dat het voorstel wordt omarmd... Uh, door uh, de middenstand. En dat is een beetje uniek, omdat, uh, omdat uh, het, uh, parkeren, de discussie over parkeren in de vorige raadsperiode. dat hebben we allemaal mee mogen maken en het is in feite. Uh, het, het, het voorstel is tot stand gekomen en gehond wilde eraan. Dat is in feite. Uh, de stand van zaken met betrekking tot parkeren. Daarom zitten we nu ook in deze problemen. Het windparkeren. Mevrouw hebben de. Van de hebben de middenstanders...? Plaatsen, meneer sorry. Sandberg. Ja, die. Meneer Sandberg. Oh, nee, meneer Ik hoorde u daarnet iets zeggen. dat u denkt dat wij tegen dit besluit zijn. Dan denk ik dat ik misschien niet duidelijk ben geweest. Ik ben hartstikke voor dit besluit. Maar. omdat wij tegen dit parkeerbeleid zijn. kan ik niet anders. Anders zou ik mezelf politiek ongeloofwaardig maken... dan tegenstemmen. Want ik moet vanavond ook een besluit nemen... over de parkeerbelastingverordening... en de parkeerverordening... in zijn geheel. Die wordt erbij getrokken. Dat kan ook niet anders, want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus moet u niet zeggen dat ik tegen ben. Ik ben er eens hartstikke voor. En ik wil het zelfs verder gaan dan wat u zegt. Wij willen namelijk als gemeentebelangens antwoord, graag het helemaal gratis parkeren... op de boulevard terug. Meneer Zandbergen. Ja, het, het is, ik begrijp uw standpunt, u standpunt. Bent, u bent voor, maar stem tegen. Daar komt het in feite op neer. Ja, ja nee, ik, nee, mevrouw Van der Veld. Ik, dat is deze ik lag, mevrouw ja. de Mevrouw Van der Veld, ik, ik, ik, ik lach u niet uit of zo. Dat ziet u aan mij. Ik begrijp uw beredenering. Toch komt me een beetje ja, eigenaardig over... Neem niet weg, uh, voorzitter, dat... Meneer de voorzitter. Mevrouw van der Veld, ik wil geen herhalingen. Nee, Wat voor krijg je ook niet. Maar ik vind woorden als eigenaardig, ik lach er niet uit, vind ik bijzonder onprettig. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar Nee, ik vind het niet volgens tijd. mij was dit bedoeld als zijnde omdat uh, meneer Sandberg in de lach schoot. En legt hij uit dat dat niet uh, richting u persoonlijk was maar dat het een samenloop was. Ja, en dat maar ik eigenaardig nette... vind ik ook een, een vreemde bewoording in nou, dit geval. Nee, dat vind Terwijl ik deze het helder zaal... en duidelijk is waarom nee. wij zo moeten stemmen. In deze zaal heb ik wel ernstigere zaken naar elkaars hoofd horen vallen. Dan vind ik dit nog uh, toelaatbaar. Meneer Sandberg, u heeft het woord. Ja, voorzitter. Als het woord eigenaardig uh, te zwaar is... Uh, dan, dan beperk ik me eigenlijk dat, dat u uh, voor bent, maar toch tegenstemt. Daar neem ik dan kennis van. Uh, Neem niet weg, en dat wil ik toch wel even benadrukken, dat uh, het voorstel winterparkeren omarmd wordt door uh, mensen die hier uh, hun brood moeten verdienen. En ik heb ook niet begrepen dat uh, de bewoners van Zandvoort hier ook tegen zijn. Dus... Meneer Zandbergen, u lokt allemaal interrupties uit. Korte interruptie, mevrouw Beurenson. Voorzitter, een vraag aan de heer Zandbergen. Wordt ook het voorstel omarmd voor het verhogen van de tarieven gedurende acht maanden per jaar? Meneer Zandbergen. Voorzitter, ik heb geen signaal gekregen dat dat een probleem is. Voorzitter, die signalen hebben wij wel ontvangen van ondernemers, met name ook uit het centrum. Meneer Zandbergen, gaat u verder. Een paar Ehm neem niet weg uh, dat ik nog steeds van mening ben, uh, althans de signalen krijg, dat de middenstand hier uh, gelukkig mee is. En uh, ik hoop dat dat een reden uh, is voor uh, u om uh, toch achter dit voorstel te staan. Dank u wel. Iemand anders in tweede termijn? Meneer Cohen. Ja, Meneer de voorzitter, we hebben het vanavond gehad over slagvaardigheid, maar... Ik geloof dat dit een voorbeeld is waarbij, nou, waarbij zeker niet zachtvaardig opgetreden wordt. Wat is daar nu godsnaam tegen om een mooi integraal plan te maken, als dat er al niet zou zijn? Want volgens mij is dat er al. Wat is daar nu op tegen? En hoe kan nou ambtelijke capaciteit altijd een reden zijn om iets niet te willen of niet op te lossen? Dat kan toch niet? Dank u wel meneer Cohen. Mevrouw Currensson. Ja, voorzitter. Er wordt nog gevraagd om een reactie op de, op de motie. Ja. En um, het zou me verbazen als de coalitiepartijen hier tegen zouden zijn. Want op het moment dat ze dat namelijk hier tegenstemmen... dan zeggen ze dat hun eigen coalitieakkoord niet uitvoerbaar is. En dat lijkt me, om daar twee keer op, zeg maar, op onderdelen tegen te stemmen... lijkt me wel een beetje heel erg veel van het goede. In ieder geval... Um, ik zou het liefst hebben dat het volgens de, agenda, de bestuursagenda wordt uitgevoerd... en dat we het voorstel dit najaar hebben. Maar mocht dat niet zo zijn, dan zullen wij zeker deze motie ondersteunen... en verwachten we dat het volgend jaar allemaal in orde komt. Mevrouw Van der Veld. Ja, ik voel toch de behoefte om nog even nader toe te lichten... waarom wij tegen moeten stemmen. Ik kom namelijk zeer ongeloofwaardig over als ik voor zou stemmen. Gemeente Belang in zandvoort is al vanaf het begin dat er over belanghebbende en bewonersparkeren gesproken wordt... tegen deze twee zaken. Puur omdat wij vinden dat het onmogelijk is dat er in een toeristische plaats... lege parkeerplekken bestaan, terwijl mensen rondjes rijden en er niet mogen staan. Dat vinden wij niet kunnen. Als de boulevards vol lopen, dan moet het mogelijk zijn dat mensen, onze toeristen, de mensen die ons extra inkomsten geven als Zandvoort. Gewoon de auto niet kwijt kunnen en naar huis zullen gaan. Dus omdat het parkeerbeleid hierbij getrokken wordt... kunnen wij niet anders dan tegen. En dat is gewoon om te voorkomen dat bij de volgende behandeling... u tegen mij kan zeggen, ja, maar u heeft toch voorgestemd. Dat is de reden. Goed, dank u wel mevrouw Van der Veld. Volgens mij is er voldoende gezegd... Ik... Ik controleer nog even bij het college of daar nog behoefte is aan een tweede termijn. De portefeuillehouder schudt nee. Dat betekent dat wij het voorstel parkeerverordening en nood- en winterparkeren... het raadsvoorstel zoals dat voor ligt in stemming gaan berekenen. Bij hand opsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Voor zijn de fracties van D66, het CDA, Partij van de Arbeid, Sociaal, Zandvoort, Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de fracties van Gemeentebelangen, Zandvoort en de VVD... Daarmee is het voorstel aangenomen. De motie... Ja, hij is aangenomen inclusief uh, wijzigingen. De motie aanpak parkeerbeleid van gemeente Belangenzand. Mevrouw van der Veld, ik stel altijd de vraag, brengt u de motie in stemming? Jazeker. Goed, dat ga ik nu doen. Bij hand opsteken, wie is voor deze motie? Voor... Deze motie zijn de fracties van VVD en Gemeentebelangen zandvoort met stemverklaring, mevrouw van der Veld. Ja, mijn stemverklaring is dat ik het onbegrijpelijk vind dat er door de coalitiepartijen geen uitvoering gegeven in hun ogen hoeft te worden aan datgene wat in hun eigen coalitieakkoord is opgenomen. Goed, dank u wel. Onbegrijpelijk. Dank u wel. Wie is tegen... ...deze motie bij handopsteken graag tegen zijn... ...de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid... ...het CDA, Oude de Partij Zandvoort en D66... ...daarmee is de motie verworpen... Uh, ...met stemverklaring... Voorzitter, voorzitter. ...met stemverklaring meneer, ja, Sandberg. ja, meneer Sandbergen... ...voorzitter, ik heb tegen de motie gesteld... ...omdat er een tijds uh, aan verbonden is... Uh, ...we hebben inderdaad in de coalitie aangegeven... ...dat het... Uh, dat, uh, dat wat voorgesteld wordt tot de uitvoering gebracht wordt, niet nu op korte termijn. Dank u wel, meneer Tonen, Stemverklaring. Ja, voorzitter. Gezien het coalitieakkoord uh, vind ik het een, uh, geen toegevoegde uh, waarde hebben, dit amendement. Ik ga er gewoon vanuit het dat de portefeuillehouder datgene doet wat hij in het coalitieakkoord beloofd heeft. En ze niet gaan hem daarop afrekenen. Goed. Dank u wel, meneer Tonen. Daarmee sluit ik dit onderwerp en ga ik verder met de agenda. En met ik bedoel ik natuurlijk u. En dat is agenda punt 9. Het ontwerpjaarverslag 2013-2014. Dames en heren. En het ontwerpjaarplan 2015-2016. Gemeenschappelijke regeling. Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Wie wenst in eerste termijn het woord? Eens even kijken. Meneer Paap. Meneer Kroonsberg. Meneer Sandbergen. Iemand anders nog? Nou meneer Paap, ik begin met u. Ja, dank u uh, voorzitter. Ja, misschien is dit ook wel een beetje eigenaardig, want de, VVD, of de PVDA denkt hier toch ergens anders over. Of vreemd. Ja, het is jammer dat jullie het hebben. Ja, voorzitter, tijdens de commissievergadering Sociaal Zond wordt een en ander gezicht hierover. We zijn tevreden met de bereikbaarheid zodat het kinderland begin volgend jaar in commissieverband eens goed onder de loep wordt genomen. Maar dat wil niet zeggen dat Sociaal Zondvoort voor zal stemmen. Zeker gezien het jaarplan niet. Eerst had men het over een ring onthalen. Dan weer over een halve ring. Nu in het jaarplan weer over een ringstructuur omhalen. Wat willen ze nu? En dan heb ik het nog maar niet over de Maria-tunnel. Het openbaar voersnet. Zie ja-plan verbeteren. Ja, maar niet naar Zondvoort. Ook niet in de visie is het te sprake gekomen. Zondvoort wordt nergens genoemd. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat gaan we voor het jaar, als het behandeld wordt in de commissie, gaan we hierop verder. Voorzitter, uh, uh, Zonkvoort zal er niet rijker door worden, maar wel elk jaar 77.000 euro armer. Dan geldt zo sociaal zonkvoort investeren in de burgers van zonfoort in plaats van een muiden beter bereikbaar te maken voor toerisme, omdat het toerisme aantrekt. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap. Meneer Kroosdwerger. Ja voorzitter, in het verleden is hier eens een keer een symposium geweest over die bereikbaarheid. En uh, dat uh, was uh, behoorlijk goed waar het ging op samenwerking tussen de verschillende gemeentes die hier een uh, belangrijke rol in uh, vervullen. Dus ik ben erg blij met de notitie. Maar ik heb zelf het gevoel dat de hele zaak weer opnieuw opgeklopt moet worden. Uh, want de tijd staat niet stil en technische vooruitgang moet eigenlijk weer omarmd worden. Dus ik zou de... Het college en de wethouder vooral willen oproepen... om hier de nodige aandacht aan te geven... er weer helemaal warm voor te lopen... en ervoor te zorgen dat er over een aantal jaren... weer met de nodige zwoem... de bereikbaarheid van Zandvoort... weer volop in het licht komt te staan. Dank u wel, meneer Kansberg. Meneer Ja, Voorzitter, um, we hebben hier al een aantal jaren zijn we hier mee bezig... maar op een of andere manier krijg ik het idee dat er veel gepraat wordt, maar weinig gedaan. En uh, ik kijk hier op mijn agenda... zie je uh, 2010, 2011, 2012... D66 heeft tijdens de raadscommissie ook uh, nog haar visie gegeven... Over, over de zaak die we hebben gesproken, over leid, railverbinding. Er is van alles uh, over tafel gegaan. En uh, op dit moment... Uh, ja. Er gebeurt erg weinig. Dus ik wil eigenlijk het college verzoeken... om op redelijk korte termijn... eens in de raadscommissie aan te geven... van uh, waar staan we nu... met betrekking tot uh, deze regionale samenwerking. Dank u wel. De interruptie, uh, meneer de voorzitter. Meneer Paap. Uh, meneer Zonberg, heeft u de, de visie... Zuid-Kennemeland uh, gelezen? Ja. Nou, dan weet u toch ook dat zonder helemaal niet benoemd wordt. Ook niet met openbaar vervoer. Helemaal niks. Meneer Sandbergen. Ja, ik ken, ik, ken, ik ken een heleboel uh, visies en nota's op dit gebied. Ik heb uh, een pak vol hier en thuis. En uh, dat Zandvoort er niet in genoemd wordt, ja, dat, dat spijt mij. Maar uh, misschien is het dan aardig om te weten waarom Zandvoort er niet in genoemd wordt. En uh, ik, denk, ik denk namelijk, in tegenstelling tot u... Dat uh, als wij hier uh, invulling aan geven aan deze, deze samenwerking, het is overigens weer een samenwerking, meneer Demmers, um, dat, dat wij daar als Zandvoort best wel profijt van kunnen trekken. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja, nee, u schudt van nee, uh, wij verschillen gewoon van mening hierover. Uh, ik wel alleen, ik wil graag uh, een beetje, beetje haast. Ik wil even. ...weten wat, uh, hoe de vlag ervoor staat. Vandaar op... Meneer de voorzitter. Nou, daarom hebben we ook een toezegging gekregen... ...dat in januari of februari... ...een commissieverband besproken gaat worden een keer. Goed. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in het verleden was het zo... ...dat uh, elke gemeente was... ...ieder voor zich en god voor ons allen. Dan heb ik het over zand voor en Heemsteden. Um, en de provincie weigerde daar in te grijpen... ...van zoek het lekker uit met z'n allen. Maar ik, wij bemoeien ons er niet mee... En uh, dit is niet een kwestie van samenwerking, uh, wat u zegt: van uh, dit, dit is dan wel goed, uh, of dat ik als persoon of als partij tegen samenwerking zou zijn. Maar het overleg, uh, wat we dan op touw hebben gezet, middels deze uh, we, gemeenschappelijke regeling, betekent dat niet meer ieder voor zich gaat maar dat er een coherentie en samenhang gezocht moet worden... en dat ons voordeel zou kunnen zijn in de toekomst... of we wel of niet genoemd worden... dat niet iedere gemeente voor de maximale winst gaat... als het over hun straat of buurt gaat waar toeristisch verkeer doorkomt. En dat Zandvoort niet voor de maximale winst gaat... door vrije doortochten verleden en heel veel te investeren... Dus ik denk dat een samenspraak met die twee gemeentes... met de eis van de provincie doe zelf ook eens wat. Hè? Stort ook wat in de pot. Wij hebben trouwens al 16 miljoen ingestopt uh, met die parkeergarage. Nou moeten ze er nog in gaan staan. Dus ik denk dat dat wel een goed, uh, goede ontwikkeling is. Maar er moeten wel stappen gezet worden. En heel driftig overlegd worden met de collega-portefeuillehouders... uit omliggende gemeenten... die vaak dus eigenlijk niks met Zandvoort te maken hebben... Want zij zeggen uh, het gaat om ons dorp en onze overlast van uw verkeer. In een portefeuille overleg waar ik zelf in heb gezeten. En de hele tijd als het over dit onderwerp gaat. zeiden de collega uh, uh, wethouders die over verkeer en bereikbaarheid gingen. Meneer Demmers als u klachten heeft dan is het uw eigen schuld. Want u zou eigenlijk in de zomer die zon moeten zwart schilderen. Nou ik hoop dat die mentaliteit nu een beetje weg is. Dank u wel meneer Demmers. Mevrouw Kurensson. Dank u voorzitter. Wat je merkt in deze discussie is dat op een gegeven moment... het nut en noodzaak van de regionale visie... elke keer weer ter discussie wordt gesteld. Um, het mooie van die regeling en het goede was ook... dat we in der tijd, juist met alle deelnemende gemeenten... één gezamenlijke visie hebben, dat hebben we allemaal hebben ondertekend. Daar waren mensen op tegen, uh, sociaal zandvoort weet ik, dat mag. Dat is prima, maar op een gegeven moment is het wel een gegeven. En is verder, hoe ga je ermee om? Juist die samenwerking hierin is essentieel. En als we elke keer weer gaan vragen... ja, maar wat en waarom en wat heeft Zandvoort eraan? Zandvoort is gebaat bij doorstroming in de regio. Op het moment dat in de regio doorstroomt... en je niet stilstaat of in Heemstede of in Bloemenal in Haarlem... is Zandvoort daarbij gebaat. Want daar gaat het om. Zandvoort is een eindstation. Dus... ...in het traject ervoor zal die doorstroming moeten plaatsvinden. En voor het overige van hoe kunnen we op de hoogte blijven van zaken? Nou, dames en heren, er is gewoon een stuurgroepoverleg... ...en het stuurgroepoverleg is openbaar. Morgen vindt er een stuurgroepoverleg regionale bereikbaarheidsplaats... ...waar u allemaal kunt aanschuiven, u moet zich nog wel even aanmelden... ...tussen 1 en 2, wat wordt daar besproken? Het proces van de vaststelling van het ontwerpjaarplan en het ontwerpjaarverslag... De acties voor 2016 en het trekkerschap per project. Uh, dynamisch verkeersmanagement, stand van zaken. Het regionale fietsnetwerk. En de aanzet voor het jaarplan 2017. Dus ik zou u alle willen uitnodigen voor zover u daar behoefte bij heeft om daar dan een keer bij aan te schuiven. En voor het overigst voor de VVD in Hamerstuk. <laughs> Dank u wel mevrouw, mevrouw Voorzitter. Is er iets meneer Jansberg? Ja, want u het ik idee? vind, Ik vind dat Nick mevrouw, mevrouw Keurs een, een, een gloedvol betoog houdt. Uh, en het is gewoon zo. Je, je moet samen met al die deelnemende gemeentes uh, uh, goed overleggen. Dus de vraag is, hoe ga je er de komende tijd mee om? En het uh, zwarte verhaal wat ik uh, heb gekoord, dat gehoord, dat deel ik absoluut niet. Uh, er zijn kansen, er wordt samengewerkt. En dat moeten we zien uh, uit te uh, nutten. En het is absoluut zo dat wat er voorzand voor het gebeurt... belangrijk kan zijn als het gaat om doorstroming. Dus een, uh, dank u wel voor dit betoog. Doorstroming aan uiteindelijk. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. <tossimus> ik, ben het, uh, ik ben het helemaal eens met het verhaal wat mevrouw Curentson uh, net uh, uh, hield... Maar ik wil daarbij wel in herinnering roepen... en ja, dat is dan uh, het nadeel als je al zo lang met die politiek meester bent... Uh, 1978 is er een uitgebreid <lacht> onderzoek geweest. <lacht> Dacht ik al. Een uitgebreid onderzoek geweest vanuit het gewest uh, Zuid-Kermeland... Uh, gemaakt door Goudappel en Koffing. Dat ding heeft toen uh, iets van 200.000 uh, gulden gekost. En, en, en waar ik voor wil waken, en, daar, en daarom zeg ik dat juist... is dat we hier nu de stroperigheid... ...wel uit moeten gaan halen. Want daarom kunnen de, de commissie ook gezegd... Uh, ...ga nou eens even hier met ons om tafel... ...en vertel eens even wat de het stand van zaken. Want het is zo, wat mevrouw Geurenson zegt... ...als je daar maatregelen neemt... ...wordt hier de bereikbaarheid bevorderd. Dat weten we gewoon. Alleen het gaat er wel om... ...hoe gaat het er nu uitzien? Wat gaan we nu doen? Wat wordt nou geconcretiseerd? Nou, die concretisering daarom breek ik het aan. De heer Sandbergen refereerde er ook al aan. Het gaat nu te langzaam. Kom nou eens even met wat... Wat snelheid met wat spieter in. Dat rapport uit 1978 ligt nog steeds ergens in het uh, archief met zoek geraakte stukken. Dank u wel, meneer Tonen. Ik kijk even rond, niemand het woord. Mevrouw Tjallik. Dank u voorzitter. Uh, eerlijk gezegd is mijn beleving dat mevrouw Geurens een antwoord heeft gegeven op een paar eerdere vragen. Ik herken helemaal wat ze zegt. Ik herken ook dat je uh, in antwoord op opmerking van meneer Paap... dat het soms lastig is om te herkennen... dat de uh, projecten die nu gaan lopen... dat die direct invloed kunnen hebben op Zandvoort. Maar als ik kijk naar het uh, verkeersmanagementsysteem... een eerste fase die gaat lopen in Haarlem... Uh, geprognosticeerd als dat goede effecten sorteert... Tweede fase in 2017, dan komt het wel degelijk richting Zandvoort. Uh, Tevens meneer Krootsberg, uh, u heeft het over wat modernere technieken. Nou, in het verkeersmanagementsysteem kom je dat wel degelijk tegen. Alleen, uh, ik ben mevrouw Geurens wel eens als ze zegt van... je kunt naar de stuurgroep komen... Uh, wat niet wegneemt dat de vorige keer in de commissie toch onduidelijkheid was over... ja, wat is het nou allemaal precies? En wat zijn de stadia van besluitvorming, et cetera? Dat ik toen heb gezegd, ik ben alleszins bereid... om in die zin informatie te laten geven aan uh, die raadsleden die daar behoefte aan hebben. En toen heb ik het inderdaad gehad over uh, dit voorjaar. Ik heb er overigens ook gezien, ik heb even gezocht... dat wellicht een paar dingen langs elkaar heen zijn gelopen... Want ik ben er niet toege, uh, tegengekomen als toezegging van mijn kant. Maar die lag er wel degelijk vanuit de commissie. Dank u wel, mevrouw Tjalk. En u mag de microfoon uitzetten. Dank u wel. u niet uitgesproken bent. We worden even spugen. <laughs> Goed. Tweede termijn of is voldoende gezegd? Meneer ja, oh, vo uh, voorzitter, wat de wethouder uh, uh, nu zegt... Ze heeft wel degelijk een toezegging gedaan om eens uh, te gaan bomen hierover. Om eens te gaan praten, wat ja. anders bomen, ja ik had het over bomen. Maar, dat, maar dat, dat, dat komt tijdens de begroting wel. Dan gaan we het over bomen hebben. Uh, maar we zouden eens een keer uh, goed in gesprek over gaan. Over die bereikbaarheid Zuid-Kinnemeland. Uh, Zuid dat heeft u zelf ook uh, toegegeven en toegezegd. Dus ik verwacht ook dat u in uh, januari, februari ergens mee komt... en dat we een uitnodiging krijgen van u. Ratsjallek. Ja, dat is wel boeiend, meneer Paap. Het soort discussies wat wij dan hebben... waar ik toch toe doe. In dit geval had het te maken met informatie. En ik uh, nam waar dat sommige mensen hier... sommige raadsleden twijfelen aan nut en noodzaak. Wat ik me enigszins wel kan voorstellen... Ook al doe ik het niet echt, want ik weet wat de essentie is. Maar mijn beleven is dan, omdat ik met mijn neus bovenop zit, herken ik dat. En ik kan me voorstellen als raadslid, als je wat verder weg zit... dat die herkenning en erkenning, dat het heel nuttig is voor zandvoort... dat het gewoon wat lastiger is. En als u zegt van ja, ik wilde dan overheen heen en meer praten erover in die termen van informatie en elkaar duidelijk maken... wat nou het belang is voor Zandvoort van een aantal projecten. dan wil ik dat graag uh, bij u aangeven. Ja, als u dat bedoelt... Ja, dan ik, wel ik denk verwacht uh, wel een uitnodiging van u uh, ja. begin uh, volgend jaar. Ja, is prima. Dank u wel, wethouder uh, Tjellik. Meneer Demmers. Ja, ik kom net op een idee, uh, wethouder. Dat is het volgende. Tien jaar geleden zat ik in dat overleg met uh, gedeputeerde Mooi, u wel bekend als oud-informateur hier. En die zou een verkeerscentrale op touw zetten met een uh, dynamisch verkeersregelsysteem uh, met als Centrum Haarlem. Het leek ons een heel goed plan. Duur bureauteug aangezet. Ik zou meneer Mooi eens bellen. Hoe staat het ermee? Goed. Bedankt uh, voor de tip, meneer Demmers. Maar we gaan niet te ver terug in het verleden, hadden we eerder afgesproken. Ik kijk rond, volgens mij... Nee, nee, meneer Ktonen heeft gewonnen deze raadsvergadering. Laten we het daarover eens zijn. En laten we niet proberen elkaar te overtreffen. Ik kijk rond, volgens mij is dit voldoende besproken. U gaat er begin volgend jaar nog verder over praten. Ik breng in stemming het ontwerpjaarverslag 2013-2014... en ontwerpjaarplan 2015-2016... gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemeland... bij hand opsteken. Wie is voor... Dit raadsvoorstel op deze wijze. Voor zijn de fracties van de VVD, het CDA, D66, Oudere Partij Zandvoort, GBZ en de Partij van de Arbeid. Wie is tegen? Tegen is de fractie van Sociaal Zandvoort. Meneer de Grifier volgens mij is dan aangenomen. Dat klopt. Wij gaan door met agenda punt 10. Dat is ons bedrijf Paswerk, begroting 2016 met strategisch plan. Agenda punt 10, dat is in eerste termijn en er is een abonnement aangereikt en dat wordt nu uitgedeeld. Een abonnement van Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en de VVD, getekend ook door het CDA zie ik, en D66, en OPZ. Zo, even kijken. Wie wenst in eerste termijn het woord en misschien ook gelijk ter indiening en toelichting van het abonnement? Meneer, meneer Donen, sta uw hand op? Ja, gaat uw gang. Uh, ja, voorzitter. Nou, we hebben in de commissievergadering hebben we uh, redelijk uit voorstel gestaan bij, uh, bij de begroting van paswerk en uh, uh, strategisch plan. Dus ik denk dat we hier daar niet zoveel over hoeven te zeggen... Uh, althans niet vanuit uh, PvdA en Sociaal Zandvoort. Wij zijn uh, voor uh, het raadsvoorstel uh, in die zin dat wij dat, uh, dat ondersteunen en ook uh, onze complimenten over willen brengen aan uh, de organisatie uh, voor het zoveelste jaar uh, het presenteren van een begroting uh, die er goed uitziet. In tegenstelling tot vele andere begrotingen die je wel eens ziet van uh, werkvoorzieningschappen... Uh, en we mogen wat dat betreft onze hand dichtknijpen dat we weer geen geld voorbij te leggen. Uh, desalniettemin uh, hebben we gemeend uh, met meerdere partijen om uh, een uh, amendement in te dienen uh, bij de zienswijze. Uh, ik denk dat het goed is om dat even voor te lezen voor de luisteraars thuis. Uh, dat we het ontwerpbesluit uh, als volgt aanvullen. Uh, ...en als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Werkverdieningschap zuid keram ...het volgende over te brengen. Het verzoek om komende begrotingen en jaarrekeningen... wordt aan uiterlijk 15 april aan de raden van de deelnemende gemeente aan te bieden... ...conform de wetgeving overigens. Haar zorgen ten aanzien van de bezuiniging op WSW-gelden door het Rijk... ...en ten aanzien van de reorganisatie. Er zijn diverse ontwikkelingen, onder andere het gaat om de financiering van de WSW-gelden door de Rijksoverheid... Ook moeten er diverse keuzes worden gemaakt in het budget voor de participatiewet. Vanwege deze onduidelijke financiële situatie verzoekt de Raad om informatie over de wijze... waarop het de verwachte structurele tekort bij de werkvoorziening vanaf 2017 wordt gedekt. Het verzoek om rond de kadernota 2016, dat bij ons dan de voorjaarsnota heet... een tussenstand van strategische plannen in de commissie samenleving te bespreken... om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die nu gaande zijn... ...in dit kader ook de scenario's nader uit te werken... ...waar de mogelijkheden voor samenwerking, schaalvergroting... ...huisvesting en mogelijke toekomstige juridische vormen in worden verkend. Zelfs voor 22 september 2015. En uh, deze aanvulling van, uh, van uh, het ontwerpbesluit... Uh, ...is zeg maar, zo goed als naadloos overgenomen. Van datgene wat ook de gemeenteraad van Hardenberg vastgesteld. Zoals u weet... Uh, maar als onze compagnon uh, bij paswerk en het, uh, en het uh, werkbedrijf. Uh, en ik denk dat de goede zaak is dat wij uh, bij hen uh, in die zin ook de vinger aan de pols willen houden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tonen. Iemand anders behoeft aan een toelichting? Mevrouw van der Plas. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ook deze 66 spreekt daar complimenten uit uh, aan het bestuur van paswerk... Uh, voor de begroting en het strategisch plan. Beide stukken zien er goed uit. Um, verder lezen wij in de zienswijze van uh, de gemeenteraad in Haarlem... zoals ze uh, ook in het amendement uh, is gevat... Um, een, een, um, zien we een uiting van zorg. En, um, nou, wij delen die zorgen. Met name op het gebied van de bezuinigingen op de WSW gelden en hoe verwacht wordt het structureel tekort bij de werkvoorziening te dekken. En daarom sluiten we ons graag aan bij het amendement. Dank u wel mevrouw Van der Pas, Meneer Mettes. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, uh, ik ben een kopie van mevrouw Van der Plas. En ik uh, wil de heer Toon als indiener. We hebben hem graag gesteund. Ook bedanken voor de duidelijke tekst die erin staat. bezuinigingen uh, En toch uh, goed werk afleveren. In de gaten blijven houden. Goed stuk werk. Goeie, goed amendement. Meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter. Ik kan uh, kort blijven. Ook wij, uh, zoals u ziet, hebben wij ook het uh, amendement uh, ondertekend. Inderdaad kan ik me aansluiten bij alle uh, positieve woorden over de organisatie van Paswerk. En denk dat we met dit amendement ook wat nader een, uh, een vinger aan de pols houden bij het uh, vervolgtrecht. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Poster. Ja, ik heb dit ook ondertekend, maar ze hebben mijn partij weggehaald. Wie heeft dat gedaan? <lacht> en... Uh... Meneer Posten, maar ik, het zal een technisch foutje zijn. Ik ja. reken het niet met kwalijk. Daarom heb ik bij de inleiding ook de naam van de oudere partij genoemd. Mevrouw van der Veld. Ja, uh, aan het begin van de avond uh, sprak mevrouw om de woorden uit... met verbazing een amendement en niet gevraagd te tekenen. Hetzelfde overkomt ons nu ook. Maar niet getreurd door onder de steun in het huis wel. Dank u wel mevrouw van der Veld. Volgens mij is het debat daarmee ten einde, maar de portefeuillehouder wil vast wel aangeven wat het college ervan vindt. Meneer Artens. Ja, zeker. Uh, dank ook voor het uh, amendement. Uh, het college onder, uh, ondersteunt uh, het amendement, maar deelt ook de zorg die hier wordt uitgesproken om heel goed de vinger aan de pols te houden hoe de toekomst van paswerk uh, eruit zal zien. Deelt ook de zorgen waar het gaat om. Uh, het kort op de WSW gelden, wat dat betekent ook voor paswerk. getuigen natuurlijk ook het, uh, het strategisch plan wat voor ligt. En uh, u weet dat ik ook bestuurder bij paswerk ben. Ik zal uh, wat dat betreft niet met plezier, maar toch ik zal uh, uw zorg ook nog eens keer onder de aandacht van het bestuur brengen. Uh, namens ook het college uh, in Zandvoort. Uh, en erop aandringen dat we de, de data die u ook noemt uh, in het amendement, dat we die ook daadwerkelijk uh, zullen halen. Dank u wel meneer Kuipers. Ik concludeer... Dat verder geen behoefte is aan debat en we kunnen tot stemming overgaan. Allereerst het abonnement zoals dat is ingediend, begroting paswerk 2016. Inmiddels gesteund door alle partijen. Maar ik breng hem toch even in stemming. Bij handopsteken graag. Wie is voor? Dat is unaniem. Dank u. Daarmee is het abonnement aangenomen. Dan breng ik in stemming het raadsvoorstel paswerk begroting 2016, inclusief strategisch plan. Bij handopsteken graag. Wie is voor? Ik constateer wederom dat het unaniem is. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan gaan wij naar agenda punt 11. Motie coming out day 11 oktober. Dat is een motie van Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie van u wenst het woord voor de toelichting? Meneer Tonen. Ja, voorzitter. <coughs> Ik denk dat het verstandig is om eerst nog even in te gaan op de opmerking die mevrouw Keurels om aan het begin maakte. En net mevrouw van der Veld over... Uh, ingediende uh, amendementen of moties. Um... Ja, dat is een motie. Ja. Hey, maar, um, kijk, maar u zei daar straks van uh, tot u verbazing geconfronteerd met, uh, met, een, met een motie van vijf partijen, u bent niet geraadpleegd. Uh, ik roep in herinnering dat ik bij de commissievergadering zowel wat betreft amendement-paswerk dat aangekondigd heb. Dus mevrouw van de Veld had dat kunnen weten en had daar dus achter kunnen gaan staan. Uh, maar ook de moties heb ik zeer bewust... Beide moties heb ik zeer bewust in de commissievergadering gebracht... en partijen uitgenodigd daar iets van te vinden. En drie partijen hebben dat gedaan. Nou, CDA, Z en D66... die hebben gezegd, hé, hey, uh, dat, uh, dat vluchtelingenverhaal... Daar willen, wij, uh, daar willen wij ook wat mee. En uh, ja, u heeft niet gereageerd. In, uh, in, en, en op een gegeven moment is er een uitnodiging uitgekomen... Van, nou zullen we daar even naar kijken of we elkaar kunnen vinden. Uh, omdat er nog hier daar wat uitgebreid moest, moest worden. Dus als u, als u naar de commissievergadering had geroepen, wij uh, doen mee. Dan, uh, dan uh, ja meneer Kramer zit te kijken of die water zit branden. Jawel. Ja, wel. ja ik, heb u, ik heb u mondeling bij de commissievergadering uitgenodigd. Heb ik alle partijen uitgenodigd. Ja nou en of. Ja. Luister het bandje maar naar. Ik heb alle partijen uitgenodigd daarop te reageren. Ja. Meneer Tonen, meneer tone, mijn collega de heer Demmers, die liep vandaag vergaderzaal 1 in en werd daar weggestuurd. Dus ik weet niet waar u vandaan haalt dat iedereen welkom is, maar hem werd eigenlijk te kennen gegeven niet welkom te zijn. Nee, hij is niet weggestuurd hoor. Dat... En meneer Demmers, laat ze niet wegsturen. Alleen, wij zeiden. Er... Ik, ik, ik ben met u eens dat de heer Demmers zich moeilijk laat wegsturen. Nee, nee. Dat ben ik helemaal met u eens. Nee, maar hij kwam helemaal huilend naar mij toe. Ja. Om te vertellen dat hij er niet bij mocht zijn. Ja, dat is een afroep welk huilend, feestje er nou was. Huilend, ja, heel zielig. Voorzitter, me. bij interruptie, uh, dat is wel een beetje waar. En uh, ja, heel nieuwsgierig kwam meneer Kramer naar me toe. En die zegt, wat is er gebeurd, wat is er gebeurd? <laughs> Ja, dat is niet zo lekker. Nee, dat is nog We hoeven er toch geen halszaak van te maken over dit zaak. Meneer Tonen heeft nou netjes gevraagd, aangekondigd dat hij de motie zou indienen. Hij heeft niet gezegd: van uh, je moet er wat van winnen. Dat heeft hij niet gezegd, maar voor de rest. Nou, maar, maar. Goed, voorzitter. Dat gezicht Mag ik een vraag? Mag ik hem verduidelijken? Het is volgens mij uw intentie dat als u het meldt, dat een ieder zich dan vrij mag voelen om bij u te komen en mee te denken. Dat is wat u wilt zeggen, hè? Daarom melden u het ook zo vroegtijdig. Daarom, daarom Goed, kijk, helder. Kijk, ik heb op een gegeven moment een opmerking gekregen van ja, uh, maar je komt op het allerlaatste moment met een, ja. met een motie of een amendement. En hoe kunnen we daar dan nog op, uh, aan, uh, iets aan, aan doen? Dus daarom hebben, hebben wij heel bewust gekozen voor de commissievergadering aan te kondigen en te verzoeken om, uh, om support. Helder. Dank u wel. Gaat u verder, Voorzitter. Um, de motie over uh, LHBT-emancipatie, althans in dit geval, dan het vlaggen. Uh, u heeft inmiddels uh, op vragen van, uh, van uh, PvdA van PVDA Sociaal Zandvoort geantwoord in het kader van uh, LHBT-emancipatiebeleid voor de mensen thuis, dat staat voor uh, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. ...en daarvan de emancipatie. En ik moet, ik moet u zeggen... Wij zijn, uh, ...wij zijn in ieder geval tevreden met het feit... ...dat u alsnog besloten heeft... ...om op de gemeentelijke website drie links te plaatsen... ...zodat iedereen daar kennis van kan nemen... ...en ze nodig daar contact mee kan opnemen. Dat vinden we een, uh, een, een, een hele verbetering. En ik neem dat mee... ...omdat u in, die, in dat stuk... Uh, ...vervolgens eindigt... Met, uh, met, ...met de vraag van de vlag. Um, de, een van onze vragen was wanneer kan de Raad een de zaken LHBT-emancipatie tegemoet zien. En daar antwoordt u op. De emancipatie van LHBT'ers is, is een belangrijk onderwerp... dat een integraal onderdeel vormt van het algemeen beleid van onze gemeente. Maar kunt u mij dan vertellen waar het staat? Is, uh, is aan de andere organisatie ooit een mededeling uh, van deze strekking gedaan? Zodat iedereen weet... ...dat men bij productie van beleidstukken daar ook daadwerkelijk rekening mee moet houden. En ik heb zo de vage gevoerd dat het stuk geschreven is in, uh, in Haarlem... ...want men heeft het over onze stad, daar hebben wij het nooit over. <lacht> maar dat is niet erg, want uh, daar werken we heel nadrukkelijk mee samen. En daar kom ik... Daar werken we heel nadrukkelijk in het kader van het sociaal domein heel nadrukkelijk mee samen. Uh, dan kom ik slot voorzitter bij, uh, bij uh, uw laatste zin van het stuk. En daar was onze uh, motie ook op gericht. Uh, waar u zegt dat u voortaan jaarlijks de regenboog